Als de klok 13 slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Dreu, geregisseerd door Jan C. Hubert. Nou weer, schiet toch op. Stil maar, ik... Uh... Wat is er? Wat voor stropdas had ik gevraagd klaar te leggen, Mia? Nou, die, die je daarom hebt. Die groene is die niet goed, jongen. Ach, Mia, we kunnen niet allemaal evenveel hersens hebben. Maar als je tenminste drie seconden wilde onthouden wat ik je vroeg van schoten, we een heel eind op. Ik had gevraagd om een groene das. Zeker, maar die groene met nopjes. Oh, het spijt me, de melkboer stond net voor de deur. Dat is natuurlijk heel belangrijk, Mia. Een melkboer die voor de deur staat is enorm dringend. Veel en veel dringender dan de stropdas die je echtgenoot zal dragen bij een onbelangrijk interview. Ik zal zelf wel zoeken. Het spijt me echt, jongen, maar als je niet zo lang in bed was blijven liggen... Oh, Mia, zeur niet als elke burger, juffrouw, tegen de winkelier. Waar is die groene, met die nopjes? Boven. Ik zal hem halen. Mia! De bel! Toet zonder game En ik denk je niet aan. ga je dan? Dat neemt deze bel. Ik wil jullie Eh, uh, Ja, zeker. Wilt u de vrouw zeggen dat Annie wassen voor haar is van de dagelijkse cultuurbodem? Oh. komt u maar boven, mevrouw. Daar is ze, Tom. Ze dacht dat ik de dienstbodem was. Jij ook altijd met je eeuwige geschort. Trek me dat eens zegt. En deze keer blijf je dat niet als een zoutzak bij zitten, hè? Zorg maar liever dat er op tijd koffie of thee is. Ik moet nog koffie zetten. Als je tenminste maar voor de huishouding deugde. Kijk, daar hebben we dus, juffrouw. Uh... En Emmy was ze gewoon, meneer. Uh, uh, uh. Zijn er meer zulke blonde schoonheden in uw geslacht voorgekomen, vrouw? Uh? Ach, wat. Uh, uh. Ik zeg, Emmy, hè? En zeg jij maar, Tom. Kom verder, vrouwtje. Kom verder, vrouwtje. Kom, kom. Zo, zeg, ga zitten, hè? Praat ze zitten. Dank u. Juist, eh. Uh... Geef je je mantel mensen. Wat sta je dan meer, Mia? Hè? Oh ja, dit is mijn, mijn vrouw. Oh. <laughs> zeg, jij dacht dat je de dienstbode voor je had, hè? <laughs> <laughs> Gebeurt al meer, uh, niks van aantrekken. Ach, Mia, hier ga ik even op halen, hè? Ja, Tom. Zo. <laughs> Zo, je, <vrouwtje>, hè? <laughs> zeg, wil jij een uh, sigaret? Hm? Uh, nee, dank u, ik er ook niet God, ik schaam me toch echt, meneer Krampaart, dat ik nou uw vrouw... Kom, kom, kom, kom, kom, kom. We zijn hier woorden hier ja, zul eens. Zulke kleine genotellen niet. <laughs> Zo, jongen, jongen, jongen. Dat een vrouw chargé journalisterij moet bedrijven. Hm? Voel jij niet voor toneel? Uh, om te zien wel, meneer Krampaart. Nou, op, op met dit, meneer Krampaart. dat zegt Tom. Hè. Heel gewoon Tom. Ja, dat zal jouw interviewtje... Ten goed te komen, weet je? All right. Tom dan maar, hè? Juist. Yes. ga er nou een beetje minder stijfjes bij zitten. Mm -hmm. Zo'n sierlijk poppetje mag niet zoveel pide hebben. Maar dan kan ik niet opschrijven wat u zegt. <hijen> <hijen> wat je zegt. <hijen> en daar is Mia, net als Cassandra, altijd op het verkeerde moment. <hijen> ja, zeg het maar, liefje. Doe ik u plezier met een kopje koffie, vrouw, Of liever thee? Ik, uh, ik heb net voor ik hier ging, kwam veel koffie gedronken. Mag ik bedanken? In het huis van een toneelschrijver is natuurlijk ook wel iets anders, echt, Mia. Jij nee, even... heus niet, heus niet. Mag dat wachten tot strakjes, uh, Tom? Zeg, vind je, vind je dat kind prachtig, Mia? Huh? Let eens op dat bronsgroen en dat uh, diepe blauw. Enfin, dat interesseert jou niet zo, hè? Is er voor mij dan een kop koffie, Mia? Zeker, Tom. Wel, jij komt mij dus doorzagen over de Van der bulck prijs die mij toegekend is. Ja, Tom. Dus, ja. Maar ik wou wel graag iets meer weten. Uh, hoe je tot schrijven gekomen bent, bijvoorbeeld. Och, alleen een kietsbakker weet dat precies te zeggen, vakje. Een modern auteur is al schrijver voordat hij praten kan. Mm -hmm. Nee, dat is geen mopkind. Het onderbewustzijn zie je... Nooit spreekt het onderbewustzijn sterker dan voor het kind kan lezen of schrijven. Dat zou ook eigenlijk voor de moderne schrijver en zeker de toneelschrijver de ideale toestand zijn. Ja, maar, maar hoe moet hij dan zijn ideeën duidelijk maken? Uitvoelen, kind. Uitvoelen. Begrijp je me? Uh, niet helemaal. Kijk. Uit zijn onderbewuste subjectiviteit... moet de moderne toneelschrijver de abstracte objectiviteit scheppen... die tot een, een obsederende feitelijkheid wordt. Objectiviteit? Uh, hoe zei je ook weer? Laat maar, daar komen we nog wel op terug. Ik heb een beetje gemorst, het spijt me toch? Mevrouw! Ja? Ja? Bloesje dat u daar aan heeft. Oh, is die stof niet van Joaberry vies uit Parijs? Nee hoor, hier gekocht is wel er in de lange straat. Oh, mag ik even kijken? Oh, wat een pracht. Zeker erg duur, hè? Wel, nee, ik in het uitverkoop, gewoon gebok. Zo, hm. ah, so. <laughs> zonder koffie ben ik geen mens. <laughs> <Ja. clears throat> uh, heb je... Alles gehoord hoe ik mijn eerste ding aan de man bracht. Nee, dat lijkt me interessant. Nou, nou ik zou zowat 1, 22 jaar geweest zijn. Ik was lid van een groepje jonge rebellen dat bijeenkwam om storm te lopen tegen burgerlijke veroordelen. Een socialistische groep of zoiets? Ja, maar kindje, hoe kom je daar op bij? Wij waren jonge kunstenaars, geen, geen proletariërs. Nee, met politiek bemoeide wat niet... Wij wilden de verouderde cultuur doorbreken met nieuwe vormen, andere literatuur, nooit gehoorde muziek. Oh, je. juist. En is dat gelukt? Ach, onder elkaar natuurlijk wel, maar de burgerlijke buitenwacht liep ons voorbij... en bleef leuteren over Shakespeare en Rembrandt en Beethoven, alsof die kerels ooit iets hadden bereikt. Ja. Wat een studie zou ervoor nodig geweest zijn om dat ah, te Oh, een te studie? Trekken. Wel, nee. Zeg hem uit te maken dat die oude pruiken niks voorstellen. Wij bepaalden dat zo. En dus was het zo. Oh, nou ja. Ik had toen een uh, toneel uitgeschreven. Je zult het wel kennen. Requiem in Rottenis. Uh, ja. Uh, hoe was dat ook weer? Ach, je weet wel. Een jonge Ierse boer die zijn uiteindelijk geluk alleen in een schimmelige mestkuil kan vinden. Dat heb je toch gezien? Hm? Uh, nou... Ja, ik, ik heb het erg druk, weet je. Bij de eerstvolgende heropvoering neem ik jou mee. Mia heeft dat toch nooit zoveel interesse, in, nietwaar, liefje? En uh, hoe kwam dat stuk op de planken? Dat is een uh, bijzonder verhaal. Ja, maar voor ik het vertel, drinken we wat. Uh, uh, Mia, haal jij even de fles. Zo. Zeker dan. Zeg dat jij mijn eerste eersteling niet hebt gezien. Kindje, kindje, kindje, de kranten stonden er vol van. Wedergeburgte van de Nederlandse literatuur werd het genoemd. Stoutmoedig een greep naar het experiment. De eerste keer in de toneelgeschiedenis dat iemand weer op een doek Ha. Ha. Alsjeblieft, Tom. Dank je. Voor u niet, mevrouw? Nee, dat mag ik niet van de dokter. Juist. Yes. Ja, nou, lieve, lieve amie... Alsjeblieft. Waar zullen we op drinken? Op je mooie ogen. Gezondheid. En nu het verhaal. Wel, daar ging ik dan, op een zekere dag, naar de oude van Darkom. Die herinner je je toch nog wel, hè? die oude toneelrot. Hij leidde de sinnespeelders, daar zaten toen een grote naam in kom hield mijn manuscript een jaar of twee vast, dat gaat altijd zo. En onderwijl schreef ik een stuk of tien gedichtenbundels. Euh, Brurkoft in Mobbelpaaien. Uh, Ozo Ozovlier. Uh, Gedachten bij een moord. Oprispingen. En toen kwam de dag dat ik een briefje kreeg. Typisch van de oude Vandaarkom. Kom je haast of moet ik je halen? Ach. Dat was alles. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <laughs> wat een idee. Het was wel een originele. <laughs> kind, kind, dan moet je ter rest worden. Ik rende naar zijn schouwburg, hm? ik stormde de portier voorbij en ik klopte op zijn deur met het gevoel dat ik huh? een troon zou voor binnenkomen. Maar was je niet zenuwachtig? Ja, wel een dikke, ja, ja. Hij gromde wat en ik naar binnen. Daar zat hij, achter zijn bureau. keek me woest aan met van die felle ogen van hem, weet je wel, zo van onder die dikke wenkbrauwen en brood. Wat? Jij? Wat word je hier, Vlegel? Wie ben jij ook alweer? Hij had je weer vergeten. Ah, ah, ah wat heet. <laughs> de ruit, wilde de niet? Nou ja, ik stotterde nog iets over mijn stuk. Dat zal ik je dan wel te tijd om je ezelsoren slingeren. Ik wilde vandaar komen en ik weg. Oh, <laughs> is dat <laughs> Ik zou hier een kocht gevoeld hebben. Maar, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Schenk nog eens in, weer? Ja. ja, ik was die avond natuurlijk niet te genieten, hè? Ik bleef langer opzitten dan, uh, dan anders. Maar ik woonde toen uh, drie hoog in de Jan van der Heide. Ja, waar nou. Garages, ja. Yeah. Ik zou net naar bed gaan, daar hoor ik zware stappen op de trap. Iemand strijkt met zijn hand over de deur, want het portaal was donker. En moppert. Vandaar, kom mee. Ik trok mijn deur open en ja hoor, daar stond hij. Op half één. Ik oh. <laughs> hey, keek weer even gek aan en gaf er toen een peut in mijn ribben en glomde. God, God, ik zal het brengen, dat ding van jou. Maar bek houden, jongetje, bek houden. En toen ging hij weer stommelen, te mopperen, te trappen. Ja. <lacht> Zo... Is mijn eerste stuk te gekomen, ja. <laughs> dat, ja, ja. Dat was in de dagen dat wij elkaar hebben leren kennen, weet je nog, Tom? Echt, miauw op. Dat klinkt als een straatdeutje van 30 jaar geleden. Uh, zeg, Emmy zou zeg, jij zeggen dat mijn vrouw zeg je ouder is dan ik? Eerlijk wees, hoor. Ik geloof dat je daar erg blij mee mag zijn. Niet waar, mevrouw? Ik zal nog eens eens schenken. Mag u er nou niet eentje mee drinken? Nee, nee, echt niet, je vrouw. Ik, ik heb nog veel te doen. Mijn brave Mia is een geboren werkperkje. Hm? Dat kan geen mens haar verbeteren. We zijn wel niet van hetzelfde niveau, maar we zijn toch erg gelukkig met elkaar, nietwaar, Mia? Nee, jongen. Kom, ik heb nog wat te doen. Nou, lekker, oh, dan vanzelf. Op met dat stuk waar ik nu de Van der bulkprijs voor heb gekregen. Zeg, uh, ben jij vanavond ook bij de uitwerking? Geen tijd. Ik heb nog drie interviews te doen. Uh, hoe heet dat stuk ook alweer? Een bak vol traan. Hm. Uh, maar uh, zeg, Annie, luister eens. Uh, nee, nee, kom nou zo. even. bij, hè. Hm? Nou, zijn nou zo tegen... Uh... Laten we zeggen nu, of half één in de cultuurkelder bent. hè, huh? hè? Huh? Dan ga ik daar de feestelijkheid nog wat afdrinken. Ko is er, een Mary en dat mannetje van ook Nou, ik zal wel te moe zijn, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. geen uitvluchten, geen uitvluchten. Jonge journalisten hebben connecties nodig, Wie waar? Ik zal wel zien, dan. Oh, ik zit hier. De recht zeg. Kan je nog verder wegkrapen? Ik zoek me een ongeluk. Oh, oh. Altijd even oud in dit ding. Is het feestvarken er nog niet? Ik ben de eerste. had niet veel af te schminken. Wat een hillig, dat ding van de avond. Mm, onder drie woorden ging ik te mist in, zeg. Oh, oh. Want dat is het voordeel van voor zo'n experimenteel ding. Niemand merkt dat. Dus, uh, wat drink je daar? Appelsap. Mm, mijn idee, zeg. Ik drink nooit anders. Wel, appelsap. Ja, meneer. Oh, daar komt de geachte rijksambtenaar ook binnen. He. Wie dan? Hm, nee, weet het niet. Ik moet altijd opletten dat ik die lollen hoor met de naam van die vrijer. Meedam! Hierheen! Nou, oh, daar komt hij, hè? Dag, weer, Dag, dag, koog. Mag ik uh, zo vrij zijn? Met mij mag je vrij zijn, maar met Miri niet. Ze heeft haar principes. Oh, dat dat. <laughs> Wat een wel, hè? Dat stuk van die krampheid. Och, in zijn een twee-uurlijkheid wel voltooid, lijkt me. Uh, hoe vond je mijn rol, dan? Kwam het eruit? Zeker, hè? Oh. Uh, ja, uh, ja, toch wel, ja. Wat drinken jullie? dan? altijd appelsap. Zeggen. Appelsap. Ja. Daar blijf je nuchter bij. Ik zorg er altijd voor je nuchter te zijn. Neem het ook. Ah, ah daar komt Krampait met zijn verdrukte vrouwmens. Wij verstegen de peed dan. Ze heeft kleurtjes. Dat heb ik nog nooit gezien. Zal feestwijn gedronken hebben. Oh, oh, oh, oh, oh. Dat gezuip van die luiden kan ik nog nooit uitstaan, zeg. Dat niet bij een kunstenaar. Nou, daar zijn we dan, hoor. Is uh, is Emmy er nog niet? Anton, nog van harte geluk gewenst, jongen. Nee, Dank je wel. Als dankjewel. iemand er Van de Boekprijs verdiend heeft, dan ben jij het nou, wel. Nou, nou, nou, nou, nou, nee, nee, nee, nee, nee. Niks ervan. Eerlijk is eerlijk, zeg. We doen het hele jaar door verroppigheid. En als je dan eens een keer wat goeds kan doen, dan voel je dat. En dan nou, zeg je dat... Ja... Mm -hmm. ja, hm? Jij ook geluk gewenst. Was ik echt zoals je die figuren bedoelde, Anton? Mm -hmm, ja? ja? Oh, daar maak ik me zorgen over niet. Oh. Ja? Oh, ga je weer gelukkig. Ha, <laughs> wat een emotie. Zeg, ga, ga zitten, Ik ja, ga zitten naast Mary. Die is een schat van andere vrouw. <laughs> Kom, Karel. Hé, hey, hey, hallo, hey, lopen. Hey <laughs> ik, ik mag zeker mijn geluk wensen. Uh, wel, uh, naast de andere heer is niet kramp uit? Je legt het paneel, hè? <laughs> oh, nou. Ja hè. Ja. Jouw werk, eh... Uh, daar sta ik achter. Volledig achter. Ja, dat zorgt er wel voor dat hij er niet voor moet staan. En vooral niet tot de brevsterk. Kijk nog. Aannemen. Ja. Ik, ik, uh, ik wil een uh, ouwetje. Ja, dat... uh -huh. Maar Mia. Is Emmy er al? Oh ja, Emmy, hierheen. Is die even op tijd, zeg. Wat heb jij, mens? Oh, nee. Duizelig. Gaat wel over. Ha, Emmy. Dag, mevrouw Krampaart. Ah, ah, daar is mijn blonde schoonheid, dan toch. Uh, en Koo je natuurlijk, hè? Uh, kennen jullie Amy, Miss journalistiek? Hallo. Uh, Elke journalist die schrijft dat ik een matig man ben, is welkom, zeg. Zeker eentje die je zo hard ziet als jij, zeg. Kom naast me zitten. Mm, wat ga je drinken? Uh, Hier naast mevrouw is meer plaats, dank u. Dat is al een goede haar, kind waar laat je dat doen bij Maison Julien. Waar u zoveel parfum? Oh, cool. de baas vroeg nog of u nog wist dat er negen lipsticks op uw rekening staan. <lacht> <lacht> Wij gaan echt plezier hebben, jongelui. Wanneer ja, ja. komt de ober nou? Oh, daar is hij. Voor mij een ouwtje over. En jij, Mary? Appelsap. Ja, appelsap, hè? Kom natuurlijk ook. Ik wil zelf spreken. mooi zo. En, en Anton? Ja. Voor Anton een koetsiertje, want Anton is het feestvarken. Ja. <laughs> wat een er vanavond, Rampa. Nee, nee lach laat maar, lach laat maar, laat maar. Al die toespraken, weet je, wie uh, is van een ander niveau dan wij? Uh, yeah. uh, uh, uh, breng maar wat mevrouw besteld heeft, Karel. Ja, ja. ja uh, uw stuk is, uh, uh, is toch echt wel. Uh, Kernig in zijn literatuurlijkheid, meneer Krampart. Uh, ja, ja, daar, uh, daar zou subsidie misschien wel bij uh, passen, uh, misschien. Ah, daar ah, ligt. Er komt belastinggeld genoeg binnen, nietwaar, Peter. Als het maar onder elkaar blijft, wat jou. Oh, jongens, ik doe mijn stola af. Oh, waarom? Een betere kapstok dan die schouders van jou zul je ergens vinden. Huh? Ah, kijk, kijk, kijk, kijk. Daar is de drank. Dat is mijn... Blijf je een beetje baldadig voor avond, hè? Niet te haast te drinken, maar ja, liefje. Hè? Ben jij een beetje trots op je man? Hè? hè? hè? hè? <laughs> ja. <totstuk> ja. Daar zullen we het nou eens gezellig over hebben, nietwaar, jongelaar? Ja, ja, ja. ja, nee, nee, nee, nee, dan willen we ik liever hebben over de prestatie van en van Kool. Oh, hè? Wat nee. was het nou helemaal? Hè? Wat was wat helemaal? Uh, uh. Ja. Oh, oh, niks bedoelen jullie. Emmy, ja? let goed op, kind. Nou ga je stof voor een stukje krijgen. <lacht> Proost, Anton, op je subsidie. <lacht> Daar uh, moet u uh, niet licht over denken, mevrouw. Uh, er zijn er, zogezegd, uh, honderden die geen cent krijgen. Anton, beste brave toneelschrijver. Weet jij hoe lang wij getrouwd zijn? Dat dat nee, dan... nee, nee, kijk nou maar niet zo zuinig naar Emmy, want je kale kop kan je toch niet wegstappen. Ja, neem me nou niet kwalijk. 23 jaar. Ja, dat is je ook wel aan te zien, ja. Oh, ja, ik 23 jaar bij 1 en sommige 1 jaar bij 23, hè, lieve. hè? Huh? Ja. Weet jij nog hoe ik jou ontmoet heb, geniale Anton? Ja, was, dat niet het, was dat niet op het plein? Nee, op de trap. In de Jan van der Heijden, waar nou die garage is. Ik woonde onder je. <lacht> en dat weet jij natuurlijk nog heel goed. Dat moet een echte bonte buurt geweest zijn, hè? Allemaal arbeiders en zo net Parijs. Voelde je je daar erg thuis, Anton? Hé? Hij pofte alle kleine winkeltjes uit waar hij de kans kreeg. Oh, oh, oh. Maar van mijn salaris als cachère ging het later beter, hè Anton? Wow. Uh, zulke echte bohemia herinneringen zijn altijd boeiend. Oh, Trek je cultuurvodden ja. dan eens uit en ga er eens een tijdje heen. Uh, oh, Zonder oh. subsidie. Uh, yeah. Ach ja, die Anton. <laughs> Kassier, eh, Mia, in een bioscoop? Niks bioscoop. Grote schouwburg, jongen. Toen de oude van daar er de baas was. Zo, ik heb je daar nooit gezien, zeg. Allicht oh, niet, figuranten moesten achter binnenkomen. <laughs> <laughs> jonge, jongen, jongen, jongen, die goeie oude van daar. Och, in, in zijn tijd wel groot, ja, voor zijn publiek, hè, maar uh, uh, nu niet meer, natuurlijk. Vandaar, kom, brave Rijksmug was groot. Zo groot als jullie subsidiekevertjes nooit zullen begrijpen. Vandaar, kom, die ging op, deed twee of drie stappen en keerde zijn leeuwenkop naar de zaal. Strekte zijn hand uit en begon te zeggen. Die stem... Hij had je meteen in het holletje van zijn hand. Ben jij daar ook terechtgekomen, Mia, schat? Ja. Jaloer? De enige die jij krijgt moet eerst hun vader om zak geld vragen, liefje. Nou, zeg. <laughs> Roep de over nog eens, Anton. Je hebt wel je praatavond, zeg. Dan drink dan ook appelsap? Anton, laat ze appelsap drinken. Jij, Ko. Cool. Jij zou ook wat kunnen zijn. Maar dan eerst man wezen, zie je. Ga eens een paar blauwe ogen oplopen in een vechtpartij. Zie dat je wat vet kwijtraakt. En, en blijf eens bij die spiegel vandaag. Oh, oh, oh. oh, oh. In zijn uh, eigen tijdelijkheid is het stuk van uw man uh, me meerzeggend, uh, ja, uh, volstrekt van onromantiek. Ja, hoor. Kijk, kijk, daar zit mijn onromantische Anton. Ik zie je nog als toen, Anton. Dat was gisteren precies 23 jaar geleden. Ja, dat had je dan wel eens mogen zeggen, dan had ik een bloemetje of zo meegebracht. Waarvoor? 23 x 365. Weet jij hoeveel dat is, Anton? Jullie? Nee, hè? Nou, dat is op de kop af 8.395. Zoveel keer heb ik jouw eten gekookt, Anton. Je nagelopen, je gezamenlijk aangehoord, ja, je domme praatjes verdragen. 8.395. De schrikkeljaren tel ik dan maar niet mee. En dan wou jij met een bloemetje aankomen. Dat ah. maakt niet graag. De man waar ik dat vroeger zou hebben, moet nog geboren worden. Oh, blijf jij nou maar liever op de planken, schat. De mensen weten tegenwoordig niet beter en ze gooien niet meer met rotte tomaten. Kijk, Emmy, en dat is nou waar jij een stukje van kunt maken. Ze zou me bij de krant zien aankomen. Wacht even, wacht even, ik ben er nog niet. Die nacht, Anton, toen van kom aan je deur stond. Toen zogezegd jouw jou eigen tijdelijke literaire roem begonnen is. Toen zocht hij een andere deur, weet je. De mijne. Nee, mane. Stil nog. Van daar kom zat achter mij aan, zie je, en niet achter die goede Anton Krampaard. Oh, ik had meer aanbidders, hoor. Hij beweerde later dat hij me een briefje gestuurd had. <lacht> Dit briefje. Kom je haast of moet ik je halen? Anton heeft het in zijn schrijfbureau. Oh, oh, God. Wist de niet dat jij onder Ton woonde? Nee. Oh. Hij had zich in de verdieping vergist. Nee. Ja, ja. ja, Anton woonde boven me, hè. Op, op hoger niveau, zou hij zeggen. Toen vandaar kom hem zag in plaats van mij, dacht hij dat alles een opzetje was. En hij wou niet voor gek staan. Nee, nee, dat is niet waar. En wie staat er uiteindelijk voor gek? Die knappe Anton. Allemachtig. En 23 jaar lang heb je hem en ons dat arme tierige doetje voorgespeeld. Wat een actrice. Ja, hè? Proost, Anton. <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> is het, oh, het is niet waar. Nee, het is niet waar. Het is niet waar. Als de klok 13 slaat met Jan Borkes als de schrijver Anton Krampaar, Tony Huurdeman als Mia, zijn vrouw. Barbara Hofman als de journaliste. Jan Verkoren als co- en acteur. Nel Snel als Mary, een actrice. En Harry Bronk als meneer Pedam van OKNW. De regie had Jan Zeeuwen.